Ja, Linda Mertens, Tien jaar ben je bij Melking Proficiat. Je bent hier uh, natuurlijk in het Sportpaleis voor Eclipse. Een hele lange uh, periode heb je gehad uh, om in te zingen, heb je net gezegd tegen mij. Ja, het, we zijn toch nu een aantal weken bezig en uh, dat is toch elke dag. Ik, ik uh, leg mezelf op, niet langer dan vijf uur zingen, want dat uh, is echt wel heel vermoeiend voor je stem. En ik je wordt ook maar zwakker en zwakker, want ik ben ook constant aan het denken aan je show. Ik sta morgens op, ik ga ermee slapen. Ik slaap niet zo goed natuurlijk, dus je wordt maar zwakker. En, en, ja, en dan ineens krijg je een sinusaanval en ja, dan word je een beetje ziekjes en wat zwakjes. Dat is wat minder, maar ja, dat overkomt wel elke denk ik die uh, vol stress zit. Dus, maar de reden te meer om, om nu toch wel te vieren, dus uh, ik laat dat niet in mijn hart komen. Ja, de premièreverslagen zijn positief, ook die van ons is uh, heel positief. Jullie hebben ook wel wat veranderd, hè? Uh, muzikale arrangementen. Ja, dat klopt. Het uh, is, is wel de bedoeling dat we niet alles veranderen, want de mensen komen natuurlijk voor Milk Inc. Het is niet zo. Um, ja, om alle nummers in, in een heel ander jasje te steken, ik denk ook niet dat de mensen daarvoor komen. Uh, maar het is wel de bedoeling dat er wel het een en het ander wordt veranderd, bijvoorbeeld met storm en zo, een andere intro, of, of iets met bliksem of zo, of toch nog ietsje meer. En anders, maar uh, ja, toch nog wel hetzelfde. Ja. Om het in eclipstermen te hebben, is het soms moeilijk om uit de schaduw van Reggie te komen? Uh, ik vind dat eigenlijk niet erg. Ik weet niet of dat mensen mij daar zien staan in de schaduw, maar ik vind dat eigenlijk niet erg. Wij hebben dat evenwicht gevonden. Um, Reggie is voor 95 procent Mediagericht en ik voor 5% en dat past bij ons. Ik denk, moest ik uh, hetzelfde zijn als Reggie, dan zou hij het niet zo lang uh, gebracht hebben. Allee, dat zou ik niet, uh, ja, dan zou ik er niet tien jaar bij gezeten hebben, denk ik. Waarom zoek je die media niet, niet echt op? Uh... Ja, als sommige. Bij sommige artiesten is hun leven de media en het, het optreden. Bij mij, ik, ik hou van het optreden, maar ik vind ook nog dat er uh, buiten dat toch nog een leven is ernaast. Dus uh, moest nu ooit Milking stoppen. Ik, ik zou niet in een zwart gat vallen, want ja, er is nog zoveel om te ontdekken. Als je nu terugkijkt, tien jaar Milking, wat zijn de mooie momenten geweest? Ja, zeker de Sportpaleisconcerten de TMF-concerten, uh, de awards, eigenlijk van begin tot einde. Het is altijd een stijgende lijn gegaan en het zijn tien bewogen jaren geweest en, en dat stopt gewoon niet. En ik kan niet zeggen van die periode was wauw, want het blijft gewoon komen. En er zijn zoveel dingen die wij hebben meegemaakt en gezien en, en overal geweest. En, uh, ja, het, was, dat was, het was mooi, maar het is nog niet gedaan. Ik herinner me het die Awards waar je het moeilijk hebt gehad bij uh, een het winnen van een award. Linda Mertens is een emotionele iemand. Absoluut. Op dat vlak heel. Heel hard. Ja. Hoe moet ik dat gaan uitleggen? Ja, ik ben een heel emotionele en als je daar dan staat en je hebt dan een... Ik, ik had dan Anneke vervangen het eerste jaar, dus je weet niet wat de mensen over je denken en dat is niet gemakkelijk om zo'n succesvolle groep dan die zangeristen te, te vervangen. En nu ook alle artiesten, zoals bij IDOL en zo, die krijgen een opleiding, die weten dat ze er staan. Bij mij kwam ik kwam van, van niks, moest ik ineens daar staan. Dus dat is heel veel druk en uh, heel veel onzekerheid natuurlijk ook. Je moet presteren en dat is, dat, is, ja, dat is heel veel druk. En ik zeg het, als je dan daar staat en ze roepen je dan als beste groep en, en iedereen begint daar te roepen voor je, ja, dan... Dan, dan, is het gewoon, ja, dan is dat bij mij gewoon een krop in mijn keel en dan kan ik niks meer doen. Maar die eerste jaren was dat echt... Uh... Maar nu nog, ze, het, ze zeggen dan altijd, gaat je weerwenen. Maar dat is, ik doe dat niet op commando, hè. Dat, is, dat overvalt u en, en dat is zo lief als je al die mensen ja, met hun, hun gezichtjes ziet lachen naar je. En je voelt gewoon je energie en, en ja, het is mooi. Tien jaar geleden ben je zelf naar Reggie gestapt in Illusion, dat klopt. Ja, uh, hij draaide daar. Hij was er vast, de dj in Illusion. Mm -hmm. En uh, ik wist dat hij daar draaide, dus ik ging er natuurlijk naartoe voor hem zo mijn doog te houden en, en te zien hoe dat hij is. En dan op een, een gegeven avond dacht ik van... Oh, ik moet het toch gaan vragen. Een en, en vriendin ging dan met mij stil die richting uit en dan gaf ze mij zo'n duw. En ja, ineens kwam dat uit mijn mond en ik zo... Hey, en ja, Reggie is altijd vriendelijk, hè, dus maakt altijd tijd voor een babbeltje. En ik kwam naar mij en zei ja. En ik vroeg dan van ja, als je ooit nog audities doet voor eventueel nog andere groepen, hij zei, want er was met zoveel groepen bezig die een tijd, dat zag ik wel zitten. En hij zei oké, okay, dat, dat is goed. Hij gaf mij zijn nummer. En ik heb dan gebeld en uh, ja, zo is dan de bal aan het rollen gegaan. J Jullie hebben dan getourerd, onder andere België natuurlijk, Nederland, Polen, Denemarken, Spanje. Verhalen, herinneringen daaraan? Verhalen? Er zijn er zoveel. En ik blijf altijd braaf, hè. <laughs> ik heb wel... Uh, ik, ja, de, de Reggie is echt wel een toffe. Dat is, dat is, elke keer is er... Nee, Michelle en Reggie, dat zijn echt... Dat zijn twee deugnieten bij één en, en achteraf dan drinken en dan een beetje zot doen en feesten. En, en Dat is altijd wel leuk. Ik vind die wel supertof. En ik voel me dan ook altijd zo. Ik voel me dan niet de vrouw in, in de groep, maar ik voel me dan ook de man in de groep. Hè. Dat is, ja. Dan ben ik echt uh, een, ja. nee, een gast. Nee. Ik klap mij in mee en ik, doen, ik, ik, ik, ik verkoop ook van je onnozele praat. Dat zijn soms bij. Ja, typisch mannen. Hè. Ja. Maar het is, het is altijd. Er zijn heel veel verhalen, maar om er nu één van op te noemen, het zijn er zoveel. Ja. Is er een verschil in het publiek? Ze zijn overal enthousiast, maar ik moet wel zeggen, de eerste keer dat wij in Engeland optraden, dat was. Wow, die stonden er al te roepen. En terwijl in, in, in België moeten ze toch zien te overtuigen. België is moeilijker op dat vlak, maar eens dat je ze hebt, heb je ze. Mm -hmm. Maar ja, de Belgen zijn ook kritischer en die staan ook met beide voetjes op de grond. De artiesten zijn ook in het buitenland die zweven. Hè. De, dat horen wij ook dat als wij daaraan komen. Dat ze allemaal zeggen van, amai, jullie Belgen zijn zo, zo normaal. Geen, geen attitude of zo. Ik denk nou dat dat typisch is aan, aan ons Belgen zijn. Dat wij ja, relax en, en, en rustig zijn van aard. En, maar wij kunnen ook wel uh, heel straf uit de hoek komen. Hè, maar dat heeft wat tijd nodig. Mm -hmm. Breathe without you and for no reason... Zijn jouw favoriete Milking-songs, heb ik gelezen op jouw eigen website? Is dat nog altijd zo? mij, dat is denk ik dan van tien jaar geleden. Nee, van een paar jaar geleden. For No Reason, dat was de eerste. Dat was het eerste album, denk ik. En Breed was dat waarschijnlijk... Nee, dat, was, dat was... Maar dat is al even gelezen. Nee, want nu, met uh, het vorige album, nou, ons laatste album, was het Guilty. Dat was mijn topper. En nu doen we ook een medley in, uh, in het Sportpaleis en daar doen we Wish. En Answer, ja, echt, Summer Rain, dat vond ik ook topper. Maar die was ik al even zo vergeten. Die lagen al zo ergens in een schuifje van... Ah ja, en die had Reggie terug... Uh, en dat vond ik een goed idee. En ik wil dat we die volgend jaar bij de Sportpaleisconcerten allemaal volledig gaan brengen. Want ik vind die allemaal... ja Dat zijn eigenlijk ook voor mij volwaardige singles, maar nooit uitgebracht. En als is ja, jammer. Maar ik moet zeggen, het vorige album, dat was... Om dat nu ook te gaan overtreffen, ik, ik ben ook zelf benieuwd. Ik heb nu heel veel nummers in, uh, ingezongen. We zijn nog niet afgewerkt. Dus ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Op de vorige plaat heb je zelf meegeschreven, A Perfect Lie. Zit daar iets in voor jou, singer-songwriter? Meer meeschrijven met Reggie? Goh, ik, ik denk dat dat moet groeien. Ik ben er niet mee geboren. Ik schrijf wel teksten en zo, maar het, het rijmen en zo, dat is allemaal nog... Dat, daar moet ik toch nog wel over nadenken. Dat is niet zo evident, dus ik... Op dat vlak, maar ik schrijf wel teksten en ik hou ook dagboeken bij en zo. En ik denk over heel veel dingen na en zo. Maar uh, ik zeg het ja, Reggie en Philippe die zijn al zo in songs te schrijven. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen: mannen, nu ga ik ik eens uh, een nummer schrijven. We doen het wel samen. En, en, en als ik zeg: van hier mannen, ik heb, ik heb een, een goed idee, een goede tekst, sleutel er daar maar mee aan, ja, dan doen ze dat wel. Mm -hmm. dus, maar ik kan niet zeggen, we gaan nu een heel album schrijven voor melk. Nee, ik laat het gewoon aan hun over. En we zien wel, af en toe schrijf ik wel eens iets mee. De mensen zien jou niet, het is een audio-interview. Je hebt op dit moment krulspelden in. in. Je hebt zelf ook een opleiding voor kapper uh, gevolgd. Is dat belangrijk voor jou, je haar, een bad hair day, dat is... Het ergste dat je kan overkomen? Nee, absoluut niet. Och, tf, geloof mij, door de week heb ik gewoon mijn haar uh, los. En ik, daar hou ik mijn eigen niet mee bezig. Nu heb ik een goede kapper. Maar uh, ik heb ook een sponsor. V vroeger ook, uh, ik doe altijd mijn haar bijna zelf. Het, het, kappers zullen dat wel herkennen, dat ze altijd ja, het, het beste weten hoe ze hun, haar, hun eigen haar moeten doen. Dus als dan een andere hun handjes gaan aan. Nee, dan, dan komt dat niet gewoon maar. Eh, dat kapster. Ik vind dat eigenlijk heel veel mensen denken dat ik kapster echt ben. maar ik heb het maar een jaar gedaan: gewoon puur voor te gaan werken en geld te verdienen. Maar dat was totaal mijn droom niet. Ik deed dat echt gewoon praktisch, omdat ik ook een geld wil verdienen. En ik wou iets in de praktijk met mijn handen doen. En, maar geloof mij, ik zal nooit nog kapster worden. Ooit. Als melk moest stoppen, dan, dan uh, dat is mijn ambitie nooit geweest. Dus, ja. Maar het is wel handig. Ja. Dat wel. Assistent in de psychologie. Uh, ja, maar dan dierenpsychologie. Iets met dieren of zo. Maar uh, psychologie, ik heb dat gedaan. Het was heel interessant, dat sprak mij aan. Ook na een relatie van twee jaar, dat was afgelopen. Ik was met van alles bezig en nog wat. En ik heb dat toen gedaan. En dan is begon het Sportpaleis. Ik had een jaar achter de rug en ik had dan zoveel herexamen. En ik had zoiets van: ja, nee, het komt niet nu op deze moment uit. Maar eigenlijk was het ook niet voorbestemd dat ik die richting dan ging af. Allee. Uh, afwerken. Dus. Maar iets met dieren wel. Dus na milk zal er nog wel iets komen. Oké, okay, dankjewel Linda Mertens. Dikke proficiat, tien jaar. Linda Mertens bij Milking. Dankjewel.